Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoofdverdachte van de aanslag gisteren in Istanbul heeft bekend dat ze een bom heeft geplaatst. Dat zegt de Turkse politie. Je hoort correspondent Mitra Nazar. Volgens de vertelling van de regering aanvankelijk um, uh, zou zij zijn getraind door Koerdische milities in Syrië. Ja, die milities worden door Turkije gezien als een verlengstuk van de Koerdische terreurbeweging PKK. De PKK zegt zelf niets met de aanslag te maken te hebben. In totaal zijn er 46 mensen opgepakt. Bij de aanslag in de drukke winkelstraat gisteren kwamen 6 mensen om het leven. 81 mensen raakten gewond. Ziekenhuizen in Gelderland krijgen steeds vaker te maken met agressie van patiënten en bezoekers. Dat heeft Omop Gelderland uitgezocht. Bij het ziekenhuis in Ede was zelfs een verdubbeling van 40 naar 80 incidenten. Er worden bijvoorbeeld discussies gevoerd met specialisten over op welke wijze een behandeling zou moeten gaan doen... omdat ze het eventueel op internet anders hebben gelezen. Dat is niet zonder gevolgen. Het ziekenhuis zegt dat sommige mensen worden geweigerd. Een onaangename verrassing voor badgasten van het Mexicaanse plaatsje Acapulco. Op het strand daar spolden drie lichamen aan. De politie denkt dat de slachtoffers zijn gemarteld. Eén iemand was vastgewonden aan een blok beton en een ander had schotwonden in het achterhoofd. In en rond Acapulco zijn al jaren veel criminele bendes actief. En in het Spaanse Malaga zijn ze helemaal klaar met vrijgezellenfeesten. De stad komt met veel strenge regels waar zo'n feestje aan moet voldoen. Want de feestgangers geven veel bewoners een ongemakkelijk gevoel, vertelt deze correspondent op Radio 1. Vaak gaan ze halfnaakt over straat of in ondergoed of in van die piemelpakken of met opblaaspoppen. Dus dat in combinatie met ja, toch vaak seksistische teksten of het naroepen van vrouwen. Nou ja, je kunt je er wel iets bij voorstellen dat mensen die hun dagelijkse boodschappen doen of met hun kinderen zijn of hun ouders, ja, dat gewoon niet altijd even prettig vinden. Een opblaaspiemel of een t-shirt met een opdruk van blote borsten... levert je in Malaga straks 750 euro boete op. In andere Spaanse steden zijn al zulke regels ingevoerd tegen feestjes. In Salamanca bijvoorbeeld mag je niet door een megafoon roepen... want dat gebeurt blijkbaar ook vaak. Het weer. Vannacht en morgenochtend wat regen. Morgen wordt een droge dag met af en toe zon en het wordt een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 van Black Operator. Die jongens die komen uit uh, Alkmaar. En net zoals Sterrenweldering. Hoewel, uh, deels Alkmaar en deels Amsterdam. Want het is uh, wel een Noord-Hollandse band. Uh, twee weken terug uh, hebben ze alweer uh, deze single uitgebracht. Uh, Eind oktober. Uh, dat was ook al een uh, grote release dag. Morgen uh, ook al uh, behoorlijk wat, uh, wat singles en uh, EP-materiaal wat uh, in Noord-Holland de klok uh, gaat slaan. ja, Dan heb je het ook uh, druk uh, als uh, redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Want dat uh, ben ik dan ook nog eens een keer. Dus uh, vind ik niet erg, hoor, overigens. Want uh, heel veel nieuwe muziek. Uh, hoe het uh, met uh, de heren van Turmoil is, dat uh, weet ik niet. Uh, ik zei net, uh, helemaal aan het begin, toen, uh, toen jullie gingen spelen, Bart... Uh, de EP, ik verwarde uh, mm -hmm. met, hem uh, met Evergreen, maar dat was de single. Uh, de EP heet Volume 1. Dat Juist. impliceert dat er een Volume 2 gaat komen, of niet? Ja, absoluut. Ja? Tenminste, dat is een soort uh, druk die we onszelf hebben opgelegd. Want dan Drug. moet je wel. Ja? Uh, nee, die gaat er, gaat, er, uh, gaat er komen. We hebben net uh, Like a Ghost gespeeld. Mm -hmm. Uh, dat is een uh, van de nieuwe liedjes. Die komt uh, daarop te staan. Ja. Op volume 2, zeg maar. Wat dat gaat worden. En dan uh, gaan we in januari uh, mee aan de slag. Ja. Gaan we dat weer opnemen. Geen album? Nee, nog niet. Nee, nee? nog niet. Nee, het is uh, tot nu toe die, die EP. En ja. die EP die er nog gaat komen. Dat ja. uh, produceren we eigenlijk helemaal zelf. En, ja. en Thijs die neemt dat op en die mixt dat eigenlijk. Ja. En uh, ik heb zelf... Het gevoel dat als we een heel album gaan doen, dat we dan wel zeg maar in de studio gaan. En ja. Het is natuurlijk ook een, een financieel ding. Ja. Uh, het kost gewoon meer geld. En uh, het gaat goed met ons, maar, maar zo goed. Zo uh, goed, zo goed. Nog niet. Dat is zeg maar toekomstmuziek, ja. denk ik. En, ja. een, een heel album maken houden ja. jullie een beetje jullie spaarcenten uh, wat dat betreft een beetje op zak? Dus een beetje de kruid uh, droog houden. Ik kijk even naar jou thuis. Nu, Doe mijn best. <laughs> ja. <laughs> ja. Muziek ja. is een dure hobby. Ja? Zeker uh, als je niet alleen uh, drumt of muziek maakt, maar ook muziek opneemt en mixt. Het, uh, ja. Software, plugins, noem het maar op. Heb je, heb je ook zelf een geluidsstudio in dat opzicht nog niet? Uh, uh, niet zelf, maar ik heb wel de, de, de apparatuur, speakers, uh, software, doe uh, ik maar op, uh, interfaces. Ja. Dat heb ik allemaal wel, ja. Ja, want uh, de geluidskwaliteit van deze EP is niet verkeerd, moet ik zeggen. Dus, Dankjewel. Kijk, dus dan, dan ja, ben je dan toch wel weer aardig in de, de, de Ja, natuurlijk ook. Ja, natuurlijk, dat snap ik wel. Maar uh, kijk, ik bedoel, uh, jij bent dan degene die, ja. het, die het, uh, het eindverhaal uh, moet doen. Er moet één de zijn. Ja. En dat ben jij dan ja, in dat dit geval. Ik, dat ben ja, ik. Ja. Um, even over het ontstaan van deze band. Turmoor. Ja. Ben jij, erbij, jij bent erbij gekomen, Jasper. Of niet? Ja, ja. ja. op een gegeven moment wel. Op ja. het begin eigenlijk al. Ja, wat wat Thijs ja. net ook uitlegt, Dat er ja. een beetje een corona ontstaan volgens mij. Ja. En uh, zijn dat nou begonnen met, met een paar nummers, covers op YouTube geplaatst. Ja. En allemaal dat allemaal natuurlijk thuis gemaakt en gefilmd en dan opgenomen. En dan uiteraard naar thuis toegestuurd. Mm. En uh, ja, thuis alles bij elkaar geplakt. En jij hebt maar alles bij elkaar geëdit qua beeld. Ja. En uh, ja, ja, ja. ja zo doen is dat een beetje eigenlijk, eigenlijk een beetje gaan lopen. Ja. Ja. Um, Eerst covers, nu eigen materiaal. Ja, ja, ja. Zo, zo ging dat een beetje. Uh, ja. Toen. Ja, hadden we dus een paar van die, van die ja, quarantaine-covers. Een heel lelijk ja, ja. woord om dat nu nog te zeggen. Quarantaine-covers, <laughs> quarantaine, ja, een hard woord. Ja. Nee, dat hadden we toen opgenomen. En ja, toen kwamen er wat versoepelingen. En toen gingen we ook wat repeteren. Want we vonden het ook gewoon leuk om met z'n vieren te spelen. We hadden een goede, goede klik, vriendschappelijk, maar zeker ook muzikaal. Ja. En ja, toen kwam op een gegeven moment bij mij dat ik vroeg: van ja, jongens, zullen we eens een keer een eigen liedje doen of zo? Want ik, ik zat daar wel een beetje. Uh, ik was er wel een beetje mee bezig met eigen liedjes schrijven. En, ja. Uh, ja, die respons van, van de jongens was hartstikke leuk. Nee. En zo kwam het van één liedje naar meer en naar ja. een hele EP. En, Jij schrijft uh, uh, hoofdzakelijk ja. de ja. nummers, hè? Ja. Zeker. Ja, uh, wa -wa Waar baseer je dat op? Kan dat uh, van alles zijn? Uh, die liedjes? Ja. Ja, nee, dat kan eigenlijk van alles zijn. Ja. Het, het is soms dan, dan springt er ineens een, een, uh, een gave zin in je hoofd. Ja. En dan ga je vanuit daar verder. Maar, wat ook vaak is, is dat ik gewoon een beetje... Want ik ben eigenlijk meer gitarist dan uh, iets anders. Mm. Dus zit ik gewoon op de bank een beetje te plingelen op, op dat ding. En dan komt er een leuk akkoordenschemaatje of een riffje. En dan uh, voelt dat ook wel een soort van de inspiratie voor de, voor de lyrics. En, ja, ja. en, en dat soort dingen. Nee. Dus dat is eigenlijk heel natuur, natuurlijk. Het is maar zelden dat ik iets heb van... Oh, daar wil ik gaan, over gaan schrijven. En mm. dat het dat dan wordt. Uh, het is meestal ontstaat het gewoon. Ja, want een album bijvoorbeeld, heren, dat moet echt uh, denk ik wel iets uh, van een soort van boekwerk worden. Met, ja. uh, met, een, uh, met, een, met een rode draad er eigenlijk in, of niet? Ja, dat zal heel tof zijn, ja. toch? Ja, dat, uh, Bart. GELACH <laughs> nou Bart wordt aangekeken. Dus nee, ja, het, uh, is het is uh, 99% transpiratie en 1% inspiratie. <laughs> he? Dat heeft een ja, leraar een Nederlands bij je altijd uitgelegd. Dus okay. dat geldt denk ik ook voor nou ja, alles wat je met teksten ja. doet, denk ik. Ja, nee, het is af en toe echt ontzettend ja. hard, hard werken. En dan ook maar gewoon een plekje invullen. Zeg maar die laatste zin van, van dat compleet. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet tevreden mee. Maar ik zet het er gewoon neer. Want dan kan er ja. weer in ieder geval. Aan Gaan arrangeren ja. en dan uh, ja, gaandeweg dan vindt dat zijn plek wel. Ja, zeg maar. ja. Uh, optredens zijn dat er ook nog? Uh, nog uh, zitten die ook nog in het verschiet? Kijk jullie alle drie maar even aan, zo ja. beetje. Ja, ja, ja. Uh, ja. We hebben in de, de, in de zomer in juli hebben we er een hele hoop gehad. Ja. bijna voor mij bijna elke week wel twee uh, toen in juli. Zo, uh, ongeveer. dat is wel lekker. Ja, dat was echt. Ja, dat ja. was hard werk. We hebben ja. geen vakantie gehad, om het zo maar te zeggen, ah. we waren alleen maar aan het spelen. Ja. ja. En uh, we zijn altijd aan het kijken naar, uh, naar meer plekken. Mm. Uh, we zijn altijd uh, druk bezig uh, met, uh, met zoveel mogelijk spelen. Volg, van, nee, dit, uh, dit weekend, aankomende zaterdag, spelen we in de speeldoos in Baarn. Zo. Spelen we in de, de, de afterparty bij de uh, Country Café, Nashville Café. Ja, heel toepasselijk. Heel Ja. Het is een soort denk. van uh, de borrel na het biertje, de Ja. De, nou, dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat borreltje denk ik wel aardig uh, smaken, denk ik. Laten, laten we het hopen, daar gaan Zeker. we voor. Ja. Nou, we gaan uh, zo nog uh, wat uh, van jullie horen. Uh, ja. Dat doen we zo. Uh, maar eerst uh, nog even twee nummers die ik uh, er even uh, uh, doorheen uh, jas. Um, vorige week hadden we ze aan de telefoon. En ik zeg, uh, het is toch wel een beetje. Er zit een vleugje shocking blue in. Uh, maar ze zelf zeggen ze: het is een beetje gebaseerd op uh, de muziek van Suzy en de Banshees. Maar als je Michelle Tui van Lorem zijn maar uitvallend dan hoort, dan hoor je toch wel degelijk. De stem van Mariska Veres erin uh, terug. Lessons in Living.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 Just how it should be. There ain't nothing in between you and me.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 between you Sven Ros met Between You and Me hij was al net te horen geweest bij collega's in West-Friesland de plaatselijke omroep al heeft hem ook al laten horen uh, en wij volgen, want uh, ze kregen van Sven uh, het zijn om als eerste deze single uh, te laten horen. En wij zijn goede tweede, maar dat maakt niet uit. Uh, morgen komt die ook echt uit, uh, deze single Between You and Me. En we gaan uh, weer even naar de andere kant, want uh, inmiddels staan ze klaar. Het leuke is, ze komen uit Utrecht. En uh, de man die de samenvattingen bij ons uh, doet, dus Leon van Es, die zit hier ook in de studio... En die komt ook uit Utrecht. Dus het is uh, wel uh, Utrechts glorie vandaag uh, uh, in uh, deze uitzending. Um, ze staan er klaar voor. En ik weet dat er een uh, radio-collega van mij bij Volendam, Roy de Smet... een enorme liefhebber is van Bob Dylan. Het is haast zelfs een wandelende encyclopedie als het gaat uh, om Bob Dylan. Ah. En ja, ja, ja, ja dat, uh, dat uh, wil je niet weten, Bart. Maar uh, jullie gaan nu ook een nummer van hem... Spelen, ja. uh, een cover van Bob Dylan, It Ain't Me Babe. Dat is ja. het uh, nummer wat. Uh... En dan voor collega de Dylan Encyclopedie. Het ja. is de, de Rolling Thunder Review versie. The Rolling Thunder R Review. Review. -review. Ja, review. review. Ja, in ieder geval uh, die uit, uit de jaren zeventig. Uh, uh, die versie dus. Oké, okay, nou uh, laten we maar horen. Ja. Yes. One, two, one, two, three. No de, de Dylan-uitvoering uh, door Turmoil. Want dat was... Uh, ja, het was een uh, nummer van Bob Dylan. Uh, tenslotte. Ik uh, zal uh, in ieder geval collega Roy de Smet eens even waarschuwen uh, dat dit uh, nou, toch wel een aparte versie is. Um, maar het uh, laatste nummer van, uh, van vanavond is ja, typisch ook een probleem wat hier in Zandvoort speelt. Ja, parkeren. Daar uh, moet je hier in Zandvoort... Uh, niet over beginnen, want dan uh, ben je voor het uh, einde van 2023 niet het dorp uit. Dus uh, parking lot heet uh, het nummer. Dat uh, is het laatste nummer voor vanavond, mensen. totaal dus vier nummers van de EP Volume 1 gespeeld vanavond. Jazeker, want ik heb ze even zitten tellen, want ik heb toevallig even het lijstje van de EP erbij gepakt en dan zie ik één cover en één nieuw nummer en de rest is allemaal van, dat, van de EP Volume 1. Door met de muziek, want ze gaan ook deze kant op komen. 22 december, noteer het alvast in je agenda. Low Eric komt dan spelen. Evolver hoor je. On a bare hilltop, call up an army against Babylon. Raise a signal flag on a bare hilltop, call up an army against Babylon. Wave your hand. these soldiers for this task Yes, I have called mighty warriors To express my anger Yes, I have called mighty warriors To express my anger And they will rejoice when I Don't do It A signal flag On a burial top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 I'm of Love van uh, Nax Stok. En die kennen we nog van de Nieuw Shining. Hij gaat uh, een monnikenwerk uh, verrichten, want hij probeert de Bijbel eigenlijk min of meer helemaal in muziekvorm uit te gaan brengen. En uh, dit is een van de uh, stukken die hij al heeft uitgebracht. Jesaja 13, Raise Signal Flag. En die past wel heel goed in dit tijdsbeeld. Uh, met allerlei Vervelende dingen in de wereld. Uh, nou ja, daar, uh, daar heeft hij dan een hele goede bijdrage in geleverd. Dan uh, aan jullie de vraag, uh, drie heren. Hoe vonden jullie het? Te gek. Ja, ja, ja, heel, he? ja leuk, stellig. Ja? Ja. ja. ja. Oké, okay, ja, dus. Ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja niks ja. Op aan te merken. Nee, ja. nee, nou ja, oké. Okay. Ik uh, ben altijd blij om uh, te horen dat, uh, dat we dat uh, weer voor elkaar hebben gekregen. Dus, uh, ja. Ja. Um, nou ja, goed. Uh, wat, want wat, dit is een akoestische set, maar ja. jullie spelen normaal. Uh, ik kijk weer even naar jou, uh, weer even Jasper. Want op ja. heb jou ook eens een keer weer een beetje het woord. <laughs> uh, maar jullie spelen ook uh, best wel. Uh, stevig als het uh, gaat om... Uh, als je op ja. een podium staat, denk ik. Ja, als het kan, hè. Want het is een beetje... Uh, soms wel, soms niet. Het is een ja. beetje waar de, waar, waar de venue ook naar vraagt. Maar ja. we spelen ook elektrisch, inderdaad. Dus inderdaad steviger. Ja. Met meer overdrijf en dat soort dingetjes. Uh, versterkers, iets harder. Maar ook akoestisch doen we ook. We doen het eigenlijk allebei. en ja. vinden het allebei ja. even leuk. Ja, ja. Uh, dan neem ik aan dat jij niet met je kagon aan komt aankomt als het in een, uh, in een redelijke zaal uh, gebeurt. Het tegenovergestelde ben ja. ja, ik <laughs> Letterlijk, uh, ja. dit, uh, ik heb een uh, vrij, forse, vrij forse set. Ja. Uh, dus uh, dat, uh, ik, ik neem altijd het meeste ruimte in beslag. Ja. En uh, daar hebben we nu al het uh, een en ander op gevonden dat ik iets minder mee ga nemen in het vervolg. Omdat uh, we hebben het nou toch op een aantal plekken staan waarop. Uh, het best wel knus was. Al was het best wel een redelijk uh, groot podium. Ze hmm. uh, dus, uh, we gaan wat uh, downscalen, maar, uh, downscalen. Downscalen? Ja. downscalen. Ja, ah, uh, maar uh, nog even over jou op de ja. drums. Want uh, ja, heb jij, uh, ben jij uh, op een gegeven moment van... Lijkt me een leuk muziekinstrument muziek, instrument om te bespelen. Is dat uh, zo'n beetje beweegreden geweest of niet? Nee, ik, ik kan nooit echt uitleggen waarom ik ben gaan drummen. Hmm. Het zat er eigenlijk altijd al in. Ik, ik begreep van altijd dat, dat ik vroeger als kind zijn, altijd op van die potjes en dingetjes aan het slaan was en aan het tikken. En ik weet niet beter dan dat ik altijd al heb willen drummen. Ja. En altijd op mijn een verlanglijstje drumstel had gezet. Maar die Dus dan uiteindelijk dan toch maar. Want de kleine ja, thuis die begon op een gegeven moment. Is zijn kruisel om de tafel te slaan. <lacht> Ik wil een drumstel! Ik wil een drumstel. Ja, ja. ja dat, dat, dat kwam uiteindelijk bij. Dat was bij een, een, een feest. En daar dat was uh, de vrienden, familie die speelden daar dan dat beentje. En die hadden oh. een drumstelletje gekocht voor marktplaats voor 75 euro. Puur voor dat feestje. Ja. En uh, daarna zouden ze het weer verkopen. En uh, toen zeiden mijn ouders eigenlijk van uh, ga maar vragen. Ja. En zodoende ben ik aan mijn eerste setje gekomen. Toen was ik uh, net elf. Ach. En uh, ja. ik heb het instrument niet meer losgelaten. En uh, ja, inmiddels speel ik nu uh, denk ik elf, 12 jaar. Ja. Dus uh, de uh, rest is oh. history. Ja, uh, oké. Okay. Ja, uh, yeah, Bart. Mm -hmm ja, uh, ja. Jij, jij bent de de, de, de van uh, ja één van zeg maar van, uh, <laughs> ja, die andere <laughs> zit naast je dus, uh, ja nou ja en, uh, Arno ook oh, dat is Arno ook is nou, ja oké die speelt een ons onder de tafel hoor zegt daar gehad ook ja nou nee, ja ik ben gitarist ja sorry ja. Val je niet uh, uh, goed um, dan, dan nog uh, want ja uh, uh, we hadden het ook over de Amerikanen en noem maar op zijn er ook helden uh, voor jou dan oh ja zeker ja. Uh, Jason Isbell die ja. staat wel hoog op het, op het lijstje dus ja. uh, gewoon qua liedjes uh, tenminste ik, ik ben een soort van geschakeld van als uh, soort van tiener was ik heel erg van gitaar focused uh -huh. en nu meer liedjes focused dus ja. uh, zeker Jason Isbell is, is, is uh, een grote en uh, van de jongens zoals Chris Stapleton en uh, Sturgill Simpson die, die hebben altijd die nemen zeg maar dat, dat genre wel uh, Zeg maar, die, die, die dragen de vlag van dat genre in, in Amerika nog, ja, ja, ja. nog mooi door. Zeg maar. En dat ja. vind ik wel heel inspirerend. Ja. Uh, heb je ook iets met het land, Amerika? Ja, ik ben er nog nooit geweest, helaas. Ja. Dat staat wel op de planning. Ja. Maar uh, ja, ergens wel. Zeg maar, cowboycultuur of zo. Dat geeft me wel. Ja, die hoed heb je al Ja, wel, ja, ja, ja. ja want ik, ik bedoel... Uh, jij bent dan nummer drie... maar je bent er nog niet geweest. Uh, ja. Ik weet uh, dat uh, Mountaineer... die heeft een heel album opgenomen... met verhalende songs over het land. Lewis Clark heet het uh, mm -hmm. album. Ik weet dat mijn grote vriend... en muzikale vriend Paul Bond... op dit moment... Uh, van de ene kant naar de andere kant... aan de trek is. En, uh, hij heeft uh, iets met Hemingway. Dat, uh, dat, is, ja. dus dat, dat, dat heeft hij gewoon nou eenmaal. Hm. Ja, en jij bent dan... Uh, nummer drie, als ik het uh, ja. zo... Dus het staat wel op je bucketlist. Om, uh, ja, absoluut. Zo'n ja, jeukterm ja. hebben we er weer tussendoor. te gooien, bucketlist. <laughs> ja. Ja. Nou ja, goed. Maakt niet dat uit. Uh, nou ja, dit, dit, dit is een beetje... Uh, wat, uh, wat jullie... Uh, beweegt eigenlijk in dat opzicht. Nou. Zeker. Jongens, mag ik jullie hartelijk danken voor de, de komst naar deze fijne studio. Ja. Mogen we u ook bedanken. Ja, dat En Marcus van de techniek. Ja, van de techniek. Ja, uh, ja, Marcus uh, is uh, de man van de techniek. Ja. Hey, we, we, zijn, uh, we vonden het uh, hartstikke leuk. Zeker. En uh, wie weet uh, tot de volgende keer. Als, ja. als de uh, volgende twee er eenmaal nou, ja, is. Nou, nou, we, uh, ja, uh, ja. volgende zal ergens volgt ja. ja. worden. Dus uh, dan, uh, dan gaan we jullie wel weer uh, eventjes... Of jullie zin hebben. Dat ja, leuk. altijd. altijd. Oké, okay, nou, we gaan uh, nu even nog, uh, nog een stuk uh, laten horen. Hier is uh, Kalulu en haar uh, laatste hete uh, Videodiscs. En dat was uh, Kalulu, Was dat uh, met uh, videodiscs. Uh, nu moet ik eventjes nu uh, rap iets uh, gaan vinden. Want anders dan, uh, dan weet je het wel. Uh, en dan is het uh, voordat je het weet is het uh, gelijk afgelopen. Uh, um, ik heb er nog, nog wel eentje die ik uh, nog uh, wel even uh, wil laten horen. Dat is Voor Die moet ik eventjes nu vinden. En die heb ik hier staan. En dat nummer dat heet uh, In The Morning. En dat ga ik nu laten horen. Trace the city light Make them see me, I'm out of sight Better get in line Is it ever getting real or we just faking? Numbers stacked up on the scene, but we all faded Driving around town, 6 in the morning Fighting on, nobody calling I'm Uh, snel gaat dat uh, met uh, dit, dit uh, nummer. Het is er maar twee minuten uh, en meer is het niet. Um, ja, um, we zijn een beetje toegekomen aan het eind uh, van dit uh, programma, want uh, volgende week komt er uh, nieuw materiaal uit van Francis Alban Blake. Uh, daar is nog wel het een en ander om uh, te doen, want uh, ja, um, hij en dan heb ik het over. Frank Bond, die de muzikale nalatenschap van Francis Alban Blake heeft uitgevoerd. Die kreeg uh, een, een telefoontje binnen van Sam de Blaak. Want dat uh, is de broer van Frans de Blaak. En dat is uh, de man die schuil is gegaan achter Francis Alban Blake. En uh, er is een officiële overlevering van de Gendarmes. En hij schijnt gevonden te zijn in een uitlopertje van de oase zuur Auvers Zuurwaas, ik moet het goed zeggen. Um, dat ligt uh, dichter bij Frankrijk of uh, Parijs, de hoofdstad. Uh, daar is hij uh, kennelijk aangetroffen. Uh, de man was ooit vrijwillig uh, verdwenen. De muzikale poëet. Dichter en uh, filosoof. En dat uh, soort dingen meer. En hij had er uh, een aantal dingen. Had hij, uh, ruwe werk had hij achtergelaten. Passages. En zodoende heeft uh, Frank Bond het uh, muzikale nalatenschap -na uh, op zich genomen. Omdat. Uh, ja, verder, uh, verder uit te werken. Er komt nog een EP, Spels. Dat is uh, dan de Zwanenzang, zoals Frank dat omschrijft. Volgende week gaat hij ook uh, wat uh, vertellen... over uh, de nieuwe single Strawberry Jam. Maar we sluiten af... Uh, met uh, een van uh, de nummers... die op uh, de passages staat. En eigenlijk is dat uh, best nog wel... een uh, heel mooi nummer. Uh, want het gaat over de momenten van geluk... Uh, die steeds korter worden. Kortom Sunshine Stay. Ik zeg tot volgende week. Dag.